Man, the one and only reason is fun, fun, fun, fun I said, well, baby, well, baby. Only just begun so, so, well, so in het regio nieuws. Bijzonder huwelijk in Bloemendaal... en schietpartij in Beverwijk. Maar nu eerst. Brandverwoestbedrijf in Waardenpolder. Goedemiddag, mijn naam is Oudrik de Veen. Een zeer grote brand heeft in de nacht van zaterdag... op zondag het bedrijf Top in de Waardenpolder van Haarlem in de as gelegd. De brand werd rond half 's nachts ontdekt. Na een klein uurtje sloegen de eerste vlammen... al uit het dak, waarna de rest van het pand volgden. Nadat het pand volledig in de brand stond... stortte een deel van de voorkant van het gebouw in.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 Het is maar voor weinig echtparen weggelegd, 70 jaar getrouwd zijn. Gisterochtend was het groot feest in Overveen. Vandaar vierde het Bloemendaalse echtpaar mantel hun plaat in een huwelijk. Het echtpaar ontving een bos Bloemen en een briefje van de koning en de gemeente Bloemendaal.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 Yeah, yeah. Love Auto, op kantoor of lekker thuis. Er is maar één geluid voor Kenner Zuid. AB Radio. I gotta turn the car around. I never should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 I can feel it when you're holding me close You're like one of the world wonders I know I'm going under Come see that I'm Ja, Het huizennieuws wordt u aangeboden door kokmakelaars.nl. In de wijk Bosvaart aan de rand van de Haarlemmerhout... kunt u dit luxe en smaakvol verbouwde heerhuis vinden... aan de Eindenhoutstraat 73 te Haarlem. Deze ideale gezinswoning heeft een kelder, een royale woonkamer... een moderne keuken met inbouwapparatuur, vier slaapkamers... twee luxe badkamers en een heerlijke sauna. De achtertuin is 20 meter diep, ligt op het zuiden... en heeft een houten schuur en een achterom. Tevens is er een mogelijkheid voor het bouwen van een garage. Vraagprijs 715.000 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.kokmakelaars.nl of bel 023 541 00 0041. Het huizennieuws wordt u aangeboden door kokmakelaars.nl. Wonen in een huis met een tuin van 40 meter diep op het westen en met een achterom? Dat kan in het bekende Ramplaankwartier aan de Bloemveldlaan 65 te Haarlem. De woning heeft een gezellige woonkamer met semi-open keuken met inbouwapparatuur. Op de eerste verdieping zijn twee ruime kamers en een badkamer met lichtbad, douche en tweede toilet. Op de tweede verdieping is een ruime zolderkamer met dakkapel en bergruimte. De woonoppervlak is 90 vierkante meter en de perceeloppervlakte is totaal 289 vierkante meter. Vraagprijs 427.000 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.kokmakelaars.nl of bel 023-541-0041. De tijd wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl Het is nu twee uur Dit is AB Radio Het geluid van helemaal landzijd Nieuws